VMBO-school AOC Terra heeft van de brief gehoord en wil hem hebben voor het onderzoek. De school heeft een herdenkingsruimte ingericht voor de leerlingen. Het polen -meldpunt van het PVV heeft 40.000 klachten opgeleverd. De meeste klachten gaan over dronkenschap, lawaai en parkeeroverlast, zo meldt de partij. Crimineel gedrag en het inpikken van banen wordt minder als een probleem gezien.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 Het CDA start een drugsmeldpunt. Ouders van schoolgaande kinderen kunnen daar melding maken van drugsgebruik en verkoop in de buurt van een school. Het CDA doet dat omdat het kabinet geen minimale afstand tussen de school en een koffieshop meer verplicht stelt. Onder het vorige kabinet mocht er binnen een straal van 250 meter rond de school geen koffieshop staan. Het CDA vreest dat gemeenten drugsgebruik rond de school nu niet hard genoeg zullen aanpakken.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 In het weekend wisselvallig, met van tijd tot tijd regen... en temperaturen ruim boven het vriespunt. ANWB-verkeersinformatie. In het noorden van het land is het nog steeds plaatselijk glad door sneeuw. Er staan er 45 files, zo'n 180 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Maardenberg, 8 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht... Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Prinsenviel en randweg Dordrecht. Nog 15 kilometer, maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Door die file loopt het nog wel vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer. En op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Moorgestel 3 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook.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 Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Het is de ministers van Financiën gelukt een akkoord te bereiken over toezicht op banken in Europa. Na 14 uur vergaderen opnieuw dus een marathonzitting. Wat er afgesproken is en wat dat voor Nederlandse banken betekent, hoort u zo dadelijk. We gaan eerst naar het spoor. Want de NS gaat de nieuwe dienstregeling een beetje aanpassen. Sinds afgelopen zondag rijden veel treinen op andere tijden... en daar zijn veel klachten over binnengekomen. Treinen zijn te vol, mensen doen er veel langer over om op hun bestemming te komen. Spoorwegen zeggen dat ze de klachten serieus nemen... hoewel het aantal klachten vanochtend op Utrecht Centraal nog wel mee viel... constateerde Joris van der Kerkhof. Er is een informatieloket, daar zit een meneer in alle rust... en daar staan twee dames bij met hun armen over elkaar... Ja, eigenlijk loopt het allemaal uh, gesmeerd. Ja, het is, uh, de Forensen die, uh, moeten de eerste dag wel even zoeken waar een trein is. Maar uh, het is inmiddels donderdag. En de dienstregeling loopt een paar dagen. En, uh, ja. Ja, ze, ze hebben het allemaal gevonden. Dus we hebben eigenlijk inderdaad niks te doen. Demonstratief de armen over elkaar of is dat tegen de kou? Nou, de, nee, dat was oh, eigenlijk een ze door meer. uit elkaar. Ja. <laughs> <laughs> uh, nee, nou ja, dat is denk ik weer tegen de kou. Er is een top 10 gemaakt van klachten. Bijvoorbeeld in Almere buiten. Overvolle stoptreinen, door het verdwijnen van de intercity. Apeldoorn Deventer zijn problemen. Er is bijvoorbeeld ook een probleem met de trein van Amersfoort naar Utrecht. Er is geklaagd over overvolle treinen. Maar vanochtend valt het mee. Van de week zijn we met de trein hierna naar Den Haag geweest. Ook naar Utrecht. En die was wel wat voller. Maar niet dat je zegt van. Uh, nee. Nou, misschien is het dat mensen het ervaren als voller. Ik vond hem niet vol. Erik Trindhamer, woordvoerder van de NS. Er gaat aan gewerkt worden. Ook al lijkt het vandaag allemaal redelijk onder controle, die klachten worden serieus genomen. Wat we zien is dat op een aantal trajecten er meldingen zijn van te volle treinen. Uh, wel een klein beetje verwacht, gehoopt dat het niet zo zou zijn. Dat zijn zeer belangrijke trajecten voor ons, met name van het oosten het noorden van Nederland naar, naar de Randstad. Daar kijken we ook naar. Als dat verholpen kan worden, zullen we dat ook zeker doen. En dan moeten we denken aan een iets latere aankomsttijd of een iets latere vertrektijd of wat langere treinen. Daar waar mogelijk zullen we dat ook doen. Ja, dat laatste, iets langere treinen. Dat lijkt dan het meest logische als die te vol is. Dat lijkt het meest logische. Maar een, de lengte van de trein is ook afhankelijk van het perron het kortste perron wat hij aandoet. Dus het kan gewoon niet altijd. Niet altijd, maar als het kan doen we het. De NS die bekijkt die klachten en wil ook de dienstregeling wel weer extra gaan aanpassen. Elk jaar doen we dat. Elk jaar zien we waar de knopen er zitten en daar waar mogelijk passen we dan zo'n dienstregeling ook weer aan. Het is de eerste dienstregeling in vijf jaar die zo ingrijpend wordt veranderd. Met vijf stations, vier trajecten waarop we meer gaan rijden. Dat is even passen en meten. En dat is theorie en praktijk bij elkaar brengen. En dan zie je dat het her en der nog niet zo gaat zoals je zou willen. En dat is even een kwestie van gewenning. Maar is het dan wachten tot 8 december 2013 voordat het weer aangepast wordt? Nee, dat kan ook tussendoor. Wat er nog meer aangepast kan worden. De Vira. Doet u nog eens het lijstje uh, hoe goed hij gereden heeft de afgelopen dagen? In de afgelopen vier dagen zijn 50% van de reizigers gewoon normaal op tijd aangekomen. Tweederde had een vertraging van een kwartier. En 20% langer dan een half uur. Dat is niet zoals we dat willen. Ja, Daar ben ik niet zo goed in cijfertjes. maar als 50% op tijd aankomt en twee derde vertraging heeft van een kwartier. dan kom je boven de 100%. Uh, uh, nee, wat je doet, je rekent ook de rest van de treinen mee. Dus 50% komt op tijd aan, dan hou je 50% over. Twee uh, daar zit die 50% ook in die op tijd is. Maar twee derde heeft dan maximaal een verdraging van een kwartier. En de laatste 20% is het een half uur of langer. En waar ligt het aan? Nou, de oorzaak ligt dat als een trein te laat vertrekt, door wat voor omstandigheden dan ook, uh, ja, je die verdraging maar heel moeilijk meer inhaalt. Dat kan echt uren duren. Um, en het ligt aan het wennen van machinisten die op deze trein op deze baan rijden. Het ligt uh, aan de nieuwe dienstregeling. Het ligt aan een, uh, een partner, de Belgische partner, met wie we moeten samenwerken. Ook dat uh, vergt een bepaalde afstemming. Jullie gaan morgen overleggen. Uh, wat moet daar dan uitkomen? We gaan kijken wat hun ervaringen zijn vanuit Brussel naar Amsterdam. En wat onze ervaringen zijn vanuit Amsterdam naar Brussel. Nou, Die hebt u verteld, die zijn niet zo goed. Wat kan er dan aan gebeuren? Gewoon veel meer oefenen? Het is oefenen, het is wennen aan de dienstregeling... En uh, het is uh, ja, ook hoop op een beetje geluk is ook nodig. Maar NS gaat er toch wel iets aan doen. Erik Trindhamer van de NS hoort u en Joris van der Kerkhoff sprak met hem. Het is elf minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Um, op Twitter is kritiek op een ambtenaar van Binnenlandse Zaken. Deze ambtenaar twitterde gisteravond na de uitspraak van de rechter over het tentenkamp in Den Haag. Morgen ontruiming Tentenkamp bij Koekamp, bij Den Haag Centraal. Ik kijk er nu al naar uit, het verwijderen van die zwervers. Kan en mag een ambtenaar van Binnenlandse Zaken... dit soort teksten twitteren, vragen wij ons af. Daar praten we over met PvdA Tweede Kamerlid Pierre Heijnen. Meneer Heijnen, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat vindt u van dit uh, Twitterbericht? Ik til er niet heel erg zwaar aan. Ambtenaren hebben vrijheid van meningsuiting. Het is wat ongelukkig dat dus in één verband op zijn bio staat... Uh, ambtenaar. En deze uh, uitspraak. Maar een uh, goed gesprek met zijn uh, chef lijkt mij uh, voldoende. Mm. We, wij zien op Facebook een reactie van een collega van hem... die aangeeft um, dat, het, dat hij het jammer vindt dat het maar een dag duurt, die ontruiming. Um, wat zegt dat over het ministerie van Middellandse Zaken? Niet zoveel, uh, behalve dan dat er misschien twee gesprekken nodig zijn. Ik zou wat terughoudend zijn als beleidsambtenaar, hè. dus anders voor ambtenaren die in de uitvoering uh, zitten. Uh, maar beleidsambtenaren die uh, meer nog dan anderen moeten staan voor een gelijke behandeling van iedere burger in Nederland, doen er goed aan om ja, uh, zeker in publieke media wat terughoudend uh, te zijn. Uh, in, in ja, toch een beetje de neiging om mensen wat minderwaardig te betitelen. En dat proef ik wel uit deze uh, tweet. Dat roept alweer reactie op van anderen. Mm -hmm. Uh, ambtenaren uh, moeten in hun vrije tijd uh, actie kunnen voeren tegen alles en nog wat, zelfs tegen zo'n tentenkamp. Maar doe dat als ambtenaar altijd met respect voor uh, mensen, want daar sta je als overheid uh, voor. En als ambtenaar ben je daar een vertegenwoordiger van. Ja, maar meneer Heijnen, dan klopt dat toch niet helemaal. U zegt er is een goed gesprek nodig, of twee, als er een collega-ambtenaar dan heeft gereageerd. En aan de andere kant zegt u er is vrijheid van meningsuiting. Dan is een ja, dat... gesprek ook niet nodig. Nou ja, nou kijk, dat is altijd de kwestie van maatvoering. Uh, Vrijheid van meningsuiting staat voorop, maar ambtenaren zijn gehouden... om als vertegenwoordiger van de overheid uit te stralen... respect voor iedere burger, gelijkwaardige behandeling van iedere burger. En uh, als daarover dat laatste twijfels bestaan, hm. bijvoorbeeld naar aanleiding van zo'n tweet... dan is een gesprekje op zijn plaats. Ja, maar dan zegt maar we u... moeten het ook niet zwaarder maken dan het is. Nee, maar dan zegt u, uh, als je dan uh, erboven zet dat je ambtenaar bent van het ministerie... dan moet je dit soort dingen niet twitteren. Het lijkt mij wat minder verstandig, vandaar dat gesprekje. Uh, uh, en dan gaat het mij meer om de toon... Uh, die tot, tot, tot aanleiding zou kunnen geven tot de gedachte dat deze ambtenaar tegen die mensen die daar in de tentenkamp zitten... minder uh, serieus aankijkt dan tegen andere burgers. En daar mag geen misverstand over bestaan. Als dienaar van de overheid heb je de wet in acht te nemen. En de, een van de belangrijkste elementen daarin... gelijkwaardigheid van iedere burger. Dan zie je publieke uitingen. Ook doe je ze in een privé-situatie tegenwoordig... dat het allemaal door elkaar heen met die sociale media. Ja, moet je daar een beetje terughoudend mee omgaan. Meneer Heijnen, hartelijk dank voor je toelichting. Dank u. Goedemorgen. En zo dadelijk praten we met Pieter van Vollenhoven. Hij vreest grote problemen bij het afsteken van vuurwerk dit jaar. Eerst maar eens even de verkeersinformatie, John Bakker. Nog eh, 140 kilometer file, het gaat nu snel de goede kant op. Nog wel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Blarikum en het Maardenberg, 9 kilometer file na een ongeluk. Er zijn daar nog twee rijstroken afgesloten. Het is ook nog langzaam rijden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... tussen Knopend Prinsseville en Randweg-Dordrecht over 14 kilometer. En daardoor loopt het ook nog vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht op knooppunt Klaverpolder, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bankentoezicht komt er, Europees bankentoezicht. Dat is afgesproken afgelopen nacht door de ministers van Financiën van de EU-landen. Volgend jaar worden de regels opgesteld en vanaf 2014, maart dat jaar, precies te zijn, treedt het dan in werking. Maar wat is er nou afgesproken? Bas Eickhout, uh, Europarlementariër vond het een slap compromis. Meneer Meijs van de Federatie van de Europese Banken vond het net niet ver genoeg gaan. André Meijema van de Economie Redactie, wat vind jij? Het nou, is weer een Europees verhaal in de zin van we zetten weer een klein stapje voorwaarts. Met een heel tam tamtam is het uh, aangekondigd dat er na zo'n financiële crisis absoluut bankentoezicht moest komen en bankenunie moest komen. In juni van dit jaar zou het allemaal per 1 januari een feit moeten zijn... Nou, we zijn nu in december en nu hebben ze met elkaar besloten dat we een heel klein stapje, een langzaam stapje zetten in de richting van ooit een keer misschien wel een bankenunie. Te beginnen met toezicht op grote banken, uh, ingaand vanaf maart 2014, dus met andere woorden, we hebben weer anderhalf jaar erbij gesnoept uh, rondom dat hele plan van we gaan de banken uh, verstevigen en voorkomen dat we ooit weer een keer eens zo'n crisis krijgen, dat banken hele landen omver trekken. Maar wat moet er allemaal nog geregeld worden? Want waarom kan het dan pas uiteindelijk echt uh, full, full ja. operations zijn uh, in 2014? Je, je merkt dan dat je met 27 landen zit waar al die belangen zo groot zijn en uit elkaar lopen. Dat het gewoon ontzettend lastig is om al die landen bij elkaar te krijgen. Mm. Iedereen is het over eens. Als de, toen de crisis, met name toen in juni weer, toen het allemaal opspeelde, was iedereen ervan overtuigd. Er moet nu wat gebeuren. En je merkt gewoon nu dat het allemaal wat, wat, wat eased. Uh, mensen gaan over nadenken, tellen hun knopen, zijn bezig met hun eigen belangen. Uh, denk soms aan verkiezingen, denk in Duitsland bijvoorbeeld. Hoe verkopen we verhalen? Ja, en wat je dan krijgt is dat dat dingen dan op langere baan. De urgenties, de sense of urgency, die, die app dan weg. En dan gebeuren dingen dus veel later of, of, of half. Uh, wat je bijvoorbeeld hebt is dat het verschil tussen Eurolanden en niet Eurolanden. Uh, de Eurocrisis Euro is een europees eurolander verhaal. Uh, Niet-eurolanden zoals Groot-Brittannië en dergelijke, die kijken er maar veel meer sepsis aan tegen het hele uh, aanpak, de eurolanden. En hebben ook gewoon hun bedenkingen, bijvoorbeeld bij het uh, controleren, toezicht laten houden vanuit Frankfurt, vanuit de ECB op banken. 30% van de financiële sector zit in de zit in Londen. Ja, ja. Dus daar zijn de belangen groot. En die hebben eigenlijk helemaal geen zin in die bemoeien zich van Europa eh, met hun banken. Je hebt eh, binnen de eurozone zelf grote verschillen. Je hebt Duitsland die als de dood is dat eh, Frankfurt zomaar gaat regeren over al hun banken. Nee, daar gaan ze zelf over. Het zijn hun banken, Duitse banken. Frankrijk daarentegen is juist een groot voorstander van toezicht op alle banken. En wat je nu gekregen hebt vannacht een soort compromis. Dat grote banken, belangrijke banken met een balans totaal van meer dan 30 miljard. Ja, die worden dan wel ondertussen toezicht geplaatst vanaf maart 2014. Kleine banken, 6.000 in totaal, ja, die allemaal nog niet. Uh, pas later. En juist het probleem was, in de voorbije jaren hebben we gezien... dat die kleine banken, regionale banken, de, de kachas in, in, in Spanje... Ja, of de spaarkassen in, in Duitsland, voor een belangrijk deel... de oorzaak waren van de systeemcrisis. Mm. Nou, voorstanders zeggen, alles onder toezicht. Uh, hebben niet hun zin gekregen, maar wel dat er een Europees toezicht komt. Want dat hebben we nu wel met elkaar bereikt. Aan de andere kant, uh, landen die zeggen van... Uh, wij willen grote mate zelf blijven voor onze banken. Die hebben ook een beetje hun zin gekregen, want niet alle banken vallen dus onder dat toezicht. Zoals ja. het nu op papier staat. Maar blijft het hier dan bij? Want het bankentoezicht is nog niet de bankenunie, hè? Nee, nee, precies. Dus uh, wat je dus nu krijgt is: dat, is dat, nou, we gaan met elkaar komend jaar de regels opstellen. Uh, wat er allemaal zou moeten gaan gebeuren. En hoe dat toezicht dan zou moeten plaatsvinden. Wanneer kan, een, uh, kan Frankfurt om de hoek komen kijken? De Europese Centrale Bank, hè, want die moet het gaan uitvoeren. Die gaat het uitvoeren. Uh, voorlopig blijven alle nationale toezichthouders gewoon toezichthouders. Dus de Nederlandse Bank houdt toezicht op de. Europee of de Nederlandse grote banken. Pas als er problemen komen, zou het kunnen zijn... dat Frankfurt om de hoek komt kijken. Nou, dan moet je regels over over afspreken. Ook het resolutiemechanisme, wat te doen als een bank in problemen is... Uh, een van de zaken waar we ook met elkaar over gesproken hebben... is bijvoorbeeld over het uh, depositogarantiestelsel. Wat doen we met spaargeld? Want we hebben de voorbije jaren gezien dat nogal wat landen in problemen kwamen. Banken dan in die landen, omdat mensen hun spaargeld wegtrokken, en elders onderbrachten. Uh, hoe kun je voorkomen dat, dat spaargeld door Europa gaan zwerven... van het veilige land naar een uh, minder veilige land en omgekeerd? Nou, daar is momenteel ook weer geen woord op papier gezet. Dus dat is eigenlijk ook weer ergens in misschien in de ijskast uh, terechtgekomen. Dus... Uh, er is nog zoveel te regelen. Eigenlijk is dit een heel klein stapje richting misschien ooit nog een bankenunie. Ja, en inderdaad dus een compromis. André Meijner, maar, dankjewel. We moeten even naar het voetbal. Het voetbal in Zuid-Amerika. De finale van de Zuid-Amerika Cup is namelijk uitgelopen op een chaos. De Braziliaanse voetbalclub Sao Paulo speelde tegen de Argentijnse club Tigre. Het wedstrijd zo uit de hand dat de Argentijnse ploeg na de rust weigerde het veld op te komen. Ons correspondent Mark Bessems zat op de tribune bij de wedstrijd. Het was een beetje onduidelijk, want het gebeurde in de kleedkamer. Um, nou ja, het was in ieder geval zo dat het al tijdens de eerste helft er wat ambulant was op het veld. Vlak na het rustsignaal ja, liep het echt uit de hand. Gingen ze wat duwen en trekken, moesten ermee het veld opkomen. Nou ja, en toen uh, uh, zijn ze dus teruggegaan naar de kleedkamer. En daar is iets gebeurd. De Argentijnen zeggen dat in de kleedkamer, uh, ze zijn geslagen door beveiligers van de Brazilianen. Uh, ze zeggen zelfs dat de Argentijnse keeper is bedreigd met het vuurwapen. De Brazilianen zeggen dat de Argentijnen met geweld hebben geprobeerd... om de kleedkamer van Sao Paulo binnen te dringen... en dat de beveiligers dat uh, uh, hebben voorkomen... en dat dat uh, met, ge met, met uh, enige geweld is gepaard gegaan, is onduidelijk. Maar in ieder geval, het was een flinke chaos uh, in de kleedkamer. Ja. En in het stadion, want dan zit je daar op de tribune met hoeveel man en vrouw samen... Ja, ongeveer 65.000, 67 67.000 mensen. Ja. Dat was echt heel bizar. Want uh, ja, dat gebeurt natuurlijk allemaal uit het zicht van het publiek, ook uit het zicht van de journalisten. Uh, die, al die tienduizenden mensen die wachten op het begin van de tweede helft. En dan wacht je, en dan wacht je. En nou ja, uh, op een gegeven moment komen er wat geruchten. Zo van, ja, er is iets gebeurd in de kleedkamer. En aan de overkant van het veld zag je ook langzaam op de uh, tribune van, uh, de van, uh, van de bezoekers, zeg maar, zag je dat de Argentijnse fans langzaam uh, weggingen. En uh, vervolgens uh, is er iets aan de hand op het veld met de scheidsrechters. Er, zin, er klinkt een uh, fluitsignaal. Iedereen begint te juichen. São Paulo kampioen zonder dat er een tweede helft is gekomen. Oké. Ja, heel bizar, want het is volgens mij ook, uh, laten we zeggen, vrij uniek in de voetbalgeschiedenis. Het gaat tenslotte wel om, ja, zeg maar, de Europa Cup uh, van Zuid-Amerika. Toch een niet uh, onbelangrijke finale. En, uh, nou ja, terwijl dus al die duizenden mensen in São Paulo feestvieren, uh, zijn de Argentijnen met het hele elftal, met alle verzorgers, uh, met de coach, uh, nou ja, iedereen is. ...bij het politiebureau uh, terechtgekomen. Vlak om de hoek uh, van het stadion zit dat. En die hebben daar uh, ja, verklaringen afgelegd. Het is een beetje onduidelijk of ze ook uh, aangifte gaan doen. Mm. Maar in ieder geval zaten ze een uh, klein drie kwartier geleden nog uh, op het politiebureau. Ja, nou goed, die Argentijnen zijn natuurlijk woest. Dan is Sao Paulo zomaar uitgeroepen tot winnaar. Dat is toch vreemd? Ja, het is ook een beetje onduidelijk uh, op dit moment of... Uh, uh, de Argentijnen nog van alles gaan proberen om die, om die uh, overwinning van Sao Paulo ongedaan te maken. Of zij de nederlaag zeg maar, van, van Tigre erkennen. Maar goed, ja, het is, uh, volgens mij is dit allemaal nog nooit eerder gebeurd. Nee. Echt een half uur gewacht uh, uh, door de scheidsrechter. De Chileense scheidsrechter heeft uiteindelijk gewoon besloten. Ja, kom je nu het veld op, dan heb je verloren. Ja, ja oké. Okay. Hm. Ja, gaat dat gevolgen en krijgen? Mark, is natuurlijk lastig in te schatten. Maar Brazilië is natuurlijk wel gastland van het WK in 2014. Ja, precies. Uh, dit lijkt me geen goede reclame. Uh, kijk, de FIFA maakt zich natuurlijk al een tijdje zorgen of Brazilië wel op tijd klaar is met, al, met de bouw van al die stadions, maar ook met de infrastructuur. Uh, voor het WK heb je nogal uh, veel wegen, vliegvelden en dat soort dingen nodig. Nou, de bouw daarvan ligt uh, nogal achter. En uh, nou ja, nu krijgt het er gewoon nog een kopzorg bij, want als de Brazilianen... Zelfs in de kleedkamer eh, niet kunnen eh, zorgen voor een goede beveiliging en voor orde en rust. Hoe moet dat dan straks met de beveiliging in en rond het stadion tijdens het WK voetbal? Nou ja, het lijkt me kortom geen goede reclame. Nou, ga je geld nog doorvragen? Uh, nee, want ik heb een prachtige avond gehad. Oh. Ja, dat is dan ook weer waar. Je was er wel bij. Mark u wel voor je verhaal. Zeven minuten voor half tien is het. U bent bij het Radio 1 Journaal. Um, ja, het polen -meldpunt. daar gaan we het over hebben. Um, ruim 38.000 klachten heeft de PVV de afgelopen tien maanden binnengekregen op de site. Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen, beter bekend als het Polen-meldpunt. We hebben contact met Joram van Klaveren, Tweede Kamerlid voor de PVV. Meneer van Klaveren, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel meldingen zijn er in totaal binnengekomen op het meldpunt? Het totaal aantal reacties was 175.000. Uh -huh. En uh, concrete meldingen, dat waren er uh, vanuit Nederland dan, 112.000. En 38.000, iets meer daarvan, rond uh, 40.000 uh, zijn afkomstig van mensen die uh, ernstige problemen ervaren. En wat schrijven ze dan, of wat melden ze? Uh, 60% geeft aan dat ze uh, ja, last hebben, echt in de zin van overlast. Dus het ging over openbare dronkenschap, parkeeroverlast, uh, rijgedrag, uh, bedelaars, uh, openbaar urineerden, huisvuil, dat soort zaken. En 16% ging over verdringing op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. 14% ging over criminaliteit. Dus we het echt over geweldpleging, illegale prostitutie, diefstal en inbraak. En dat was nog een, een categorie overig. En is dit, meneer Van Klaveren, ongeveer wat u verwacht had? Um, ja, we hadden wel inderdaad verwacht dat er een hele hoop uh, klachten binnen zou komen. We vinden overigens dat 40.000 wel heel erg veel is. Want dat zijn er gemiddeld een uh, iets van 4.000 uh, per maand. Dat zijn ongeveer 10 maanden bezig. Dus dat was wat meer dan we verwacht hadden. Um, maar de soortklachten, ja, daar hadden we wel van verwacht dat we die tegen zouden komen, zeker. Mm. Mm. Wat gaat u hiermee doen? We hebben vanavond de tweede termijn van de begroting sociale zaken en werkgelegenheid. En zoals we ook op de site hebben vermeld, een aantal maanden geleden, zullen we de resultaten hiervan aanbieden aan minister Ascher. Dus dat, uh, dat gaan we vanavond doen. En dan zullen we natuurlijk een aantal aanbevelingen bij doen om te voorkomen dat, uh, dat dit gaat groeien. Dit ja, gebleven. nou zijn er ook wel eens uh, Nederlanders dronken. Klopt. Ja, uh, wat gaat u in dat opzicht daarmee doen? Want u richt het nu heel erg op, op Polen, Nou, ja, Allereerst richten we ons natuurlijk niet op Polen, hè? We was een meldpunt Midden- en oost europeanen mm -hmm. dat ten eerste. En daarnaast is het natuurlijk zo dat wij hier uh, sprake hebben van uh, een groep mensen die hier komt, vaak tijdelijk, alleen ja, mensen blijven uh, uiteindelijk toch ook hangen. En um, ja, die mensen die zouden hier natuurlijk komen om te werken. Alleen we zien dus dat er een hele hoop uh, problemen meekomen. En uh, dat is het ons betreft niet wenselijk. Ja, maar goed, dan, dan zou je dus niet dronken mogen zijn als je van buiten Nederland komt. Maar als je in Nederland bent, wel. Want het gaat natuurlijk niet alleen om het dronken zijn. Allereerst is het zo dat dit uh, mensen zijn die uh, vaak geen ingezetenen zijn. En ook volgens de Europese richtlijn is het zo dat mensen die niet voldoen aan een inkomensvereisten of aan bijvoorbeeld een openbare orde vereisen, het land weer uit kunnen worden gezet. En daar heeft u ook klachten over binnengekregen? Ja, zeer zeker. U heeft nu een beeld, meneer Van Klaveren. B blijft dit meldpunt actief? Blijft die site in de lucht? Die site uh, die blijft voorlopig nog even in de lucht. Ja, waarom? Nou, om te kijken of, uh, of het aantal meldingen dat binnenkomt eventueel nog, uh, nog wijzen. Uh, of er nog andere zaken bijkomen. Kijk, het is natuurlijk zo dat we in 2014 zien dat er uh, als er niets verandert een uh, hele grote groep mensen uit Bulgarije en Roemenië bij gaat komen. Hè. Uh, ondanks heeft bijvoorbeeld Abu Talib daar ook zijn zorg over uitgesproken. En um, nou, het zou natuurlijk kunnen zijn dat we naar aanleiding van die, uh, die immigratiegolf die over ons heen zal gaan komen. Ook nog een hele hoop klachten binnenkrijgen. Alleen is nog even afhankelijk of, uh, of we daar wat nieuws mee doen of niet. Nee. Dus uh, dat, uh, dat gaan we nog even bekijken. Dus u weet nog niet of er meer meldpunten komen. Want als dit systeem u bevalt, dan zou u kunnen overwegen er nog meer in te stellen. Het, uh, het is een overweging, absoluut. U, u denkt daar wel over na? Uh, daar denken we nog even over na. Het is nog niet uh, zeker wat we, wat we er precies mee gaan doen. Alleen waar uh, ja, we, we hebben hier hebben aangegeven: uh, als wij uh, na een aantal uh, maanden. Uh, de klachten binnen hebben en we de resultaten aanbieden. Dus dat gaan we nu in eerste instantie doen. En dat, uh, dat zal vanavond gebeuren bij uh, de begroting Sociale Zaken. Joram van Klaveren in de Tweede Kamer voor de PVV. Dank u wel. Ja, Bijna half tien. We nemen u nog even mee naar een bijzonder uh, optreden. Opvallende combinatie tijdens het benefietconcert voor de slachtoffers van orkaan Sandy afgelopen nacht in de Verenigde Staten. Paul McCartney samen met de grunge band Nirvana. Opvallend omdat de band niet meer samen heeft gespeeld... sinds de zelfmoord van zanger Kurt Cobain in 1994. Ook natuurlijk opvallend omdat het zoetgevoiste stemgeluid van McCartney... moeilijk met dat van Kurt Cobain is te vergelijken. Maar hij doet het onverwacht goed, hoor. Die oude paal. Dat heeft hij gedaan. Oh, sorry. Well, hij doet het heel goed. Dit uh, <laughs> uh, <laughs> uh, is Paul McCartney doing uh, <laughs> ik, ken, ik ken het helemaal ook niet. Uh, <laughs> nee. Nou, mocht u het uh, Dat... uh, weten, laat het ons dan even weten. Edla Radio op Twitter. ben wel benieuwd. Verder waren er ook optredens van Bon Jovi, Eric Clapton, de Rolling Stones... Kanye West en Bruce Springsteen. Hoeveel het concert heeft opgeleverd is nog niet helemaal duidelijk. Maar uh, in de voorverkoop was er al ruim 24 miljoen dollar opgehaald. Dat vond het wel goed klinken, hoor. Mm -hmm. Zo. Dat niet zo, Absoluut. Nou Sven, ja, ga je wat rustigers doen. Jullie uur? zijn al nieuwe vijf <lacht> rocker, ja. Goedemorgen. De euro's Goedemorgen. op. Die begint oh, vandaag, we op, natuurlijk. Ja. ja. En het is onduidelijk hoe premier Rutte nou precies over de toekomst van de Europese Unie denkt. En uh, zometeen ga ik praten met D66-leider Alexander Pechtold over de Nederlandse inzet in die discussie. En misschien ook nog wel over bezuinigingen. Een jaar geleden bleek dat Nederland onvoldoende is voorbereid op een nucleaire ramp in ons land, net over de grens. Twaalf maanden later is er nog niet veel gebeurd. En daar is groenlinks kamerlid Lisbeth van Tongeren nogal verontwaardigd over. En waar investeert de tennisser, Rugger nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, zijn vermogen in? Hmm. Tennisballen. Nee, stinkkaas van ezelmelk. En dat is peper, peperduur. Nou 50 euro voor een klein blokje ter grootte van een suikerklontje. Dat heb je ja. zo meteen. Bij de Cairo, dat u het weet, is uh, nu het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Een VMBO-school in Meppel gaat onderzoek doen naar de zelfmoord van een leerling. Het meisje van 15 uit Staphorst sprong dinsdag voor de ogen van enkele klasgenoten voor de trein. Ze zou zijn gepest. Op school is een herdenkingsplek ingericht. PVV-leider Wilders zegt veel doodsbedreigingen te hebben ontvangen na zijn uitspraak dat de dood van de grensrechter in Almere een Marokkanenprobleem is. De afgelopen week is hij ongeveer 20 keer bedreigd, zo laat Wilders weten. En de ministers van Financiën van de 27 EU-landen zijn het vannacht eens geworden over een toezichthouder op de bankensector. Afgesproken is nu dat bijna 200 grote banken met elk meer dan 30 miljard op de balans onder toezicht komen te staan van de Europese Centrale Bank. En in Nederland zijn dat de ING-Bank, de Rabobank, ABN AMRO en SNS. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. In het noorden van het land is het nog plaatselijk glad door sneeuw. Er staan er nog 29 files, 90 kilometer bij elkaar. Op de A1 van Amsterdam naar van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Maardenberg, 10 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij Kerkdriel, 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En verder nog vrij veel vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor Hoek, 7 zeven kilometer... Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij Knoop het Klaverpolder 6 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden 7 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nederland begint zonder eigen visie aan de toekomstdiscussie in de Europese Unie. waarschuwt D66-leider Alexander Pechtold. Nederland nog steeds onvoorbereid voor een nucleair ongeluk. Tennisser Novak Djokovic koopt de wereldvoorraad van een hele exclusieve stinkkaas op. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Eindhoven. met een moderne aanpak van huiselijk geweld. Een app op de mobiele telefoon. Tweet daar met ons mee. Hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgen Nederland. Vandaag start, dames en heren, de laatste EU-top van dit jaar. Het kan u niet zijn ontgaan, een belangrijke top... waar gesproken wordt over de toekomstplannen van de Europese Unie... en over de Griekse lening. Maar wat premier Mark Rutte daar precies gaat zeggen... dat is onduidelijk, zegt Alexander Pechtold... fractieleider van D66 in de Tweede Kamer. Meneer Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u niet goed naar de premier geluisterd in de Kamer dan? Zeker wel, ik heb netjes zitten opletten. En daar heeft hij gezegd... we gaan zijn bereid om dat contract van Van Rompuy te ondertekenen... maar de Tweede Kamer houdt het laatste woord. Ja, nou ja, wat dat betreft is het goed dat we gisteren een debat hebben gehad. Uh, je ziet dat Europa en alles wat daar besloten wordt steeds belangrijker wordt. De minister van Financiën moest eerder weg uit het debat naar Europa. Rutte moest aan het eind van de dag alweer naar Frankrijk om voor te bereiden. Ja. En daarom is het goed dat we als nationale parlementen nu en in de toekomst uh, bij die Europese discussie nauw blijven aangesloten. Niet alleen over de crisisaanpak, maar vooral ook over hoe ziet Europa daarna eruit. Ziet. Want ik heb heel veel kritiek op het Europa zoals het er nu uitziet. En dat hebben we gisteren ook met de premier besproken. Ja, wat is zijn antwoord op uw kritiek? Ja, dat is. Dat werd in de Kamer een beetje omschreven als salami. Als er een probleempje voordoet, of een probleem... dan vindt de regeringen met name Rutte daar dan wel wat van. Maar als je dan vraagt... hoe. Plaats je dat nou in een bredere context uh, en, en hou je hieraan vast. En hebben we bondgenoten als het om dit standpunt gaat. Ja dan is, blijft dat onduidelijk. En vaak is dan pas na de top duidelijk wat, uh, wat er gebeurd is met het Nederlands standpunt. Zoals bijvoorbeeld vannacht met uh, die bankenunie. Hè? Ja. Dus het, uh, Toezicht ja, uh, vanuit uh, de ECB, de Europese Centrale Bank... op de grote banken, uh, in ieder geval in Nederland. Ja, banken wat, met 30 miljard in kas. Ja, en dat is een beetje gek, want uh, de discussie was... omdat alle problemen natuurlijk rond de euro en financiële crisis... begonnen bij banken... Uh, dat we dat niet meer per lidstaat afzonderlijk... want dan moet je de Spaanse toezichthouder... maar op zijn bruine ogen geloven dat hij goed toezicht houdt... en zo over en weer. Dus we hebben gezegd dat moet uh, op één Europese plek. Nou, in ja. Nederland heeft erin vooropgelopen... maar Nederland zei ook, samen met bijvoorbeeld Frankrijk en andere landen... dat moet dan wel voor alle banken gelden. Ja. De Duitsers zeiden... Uh, nee, alleen banken die een balans hebben van meer dan 30 miljard. Nou ja, maar... zie je dat gisteren Nederland neemt dan in het parlement... een motie van mij aan, ja. waarin we zeggen kabinet zet je in op alle banken. Wij krijgen dan op dat moment niet te horen, nou, dat is een onmogelijke zaak. En wat zie je vannacht? Er wordt besloten dat kleinere banken, dus met een balans van minder dan 30 miljard, er niet onder vallen. Ja. Maar u weet toch ook hoe het gaat in Europa? Daar zitten al die regeringsleiders of al die ministers van Financiën aan tafel, 27 en getal, en die moeten het samen eens zien te worden. En die standpunten liggen nogal ver uit elkaar. Klopt, en daarom is het zo goed dat we, nou ja, neem nou even dat punt van, zo, van die banken, dat, we, dat het Nederlands parlement veel dichter op dat soort dossiers zit, dat we zelf laten zien wat we willen, maar dat de Nederlandse regering ook beter met ons communiceert over wat is de haalbaarheid daarvan. Ja. Want er is nu weer veel onduidelijkheid, hè, bijvoorbeeld de Rabobank, is dat één bank? Of, zoals in een eerdere telling bleek, euh, als je iedere vestiging, wat Rabobank is, een corporatie apart als bank ziet, ja. ja, dan hebben we er wel honderd, vallen ze er dan onder, vallen ze er dan niet onder. Ja. Dat geldt natuurlijk ook dadelijk voor andere banken. Voor de Rabobank heb ik niet zo'n zorg. Ja. En ik vind dat dat dus beter moet. Zijn. Maar wat wilt u dan? Want de premier heeft vier minuten spreektijd straks. Wat op zichzelf al tamelijk uh, mager is voor de grootste netto-betaler aan Europa, zou ik zeggen. Maar ja. hij heeft vier minuten. Nou, het uh, zal niet bij die vier minuten blijven, maar hij mag in vier minuten mag hij een aftrap doen. Dat ja. heeft Van Rompuy gevraagd. Nou, ja. wat ik nou zou hopen, is dat hij, uh, dat hij het eigenlijk in tweeën opsplitst. Eén. Wat moeten we nu direct doen voor die crisisaanpak? Nou, dat is dat toezicht van die banken. Dat is het oplossen van Griekse schulden. Uh, maar dat hij die rest van die tijd nou zou besteden aan van. Als we nou eens door deze crisis heen zijn... wat voor een Europa willen we daarna dan creëren? Want ja. dat, merk je, dat blijft onderbelicht. Maar dat heeft de premier toch wel vaak gezegd. Namelijk uh, een niet al te sterk Europa. Nee, wel zegt, economische samenwerking, toezicht op het bankwezen... Uh, en toezicht op zwakkere Eurolanden met een supercommissaris. Ja. Maar geen bevoegdheden en soevereiniteit verder uitleveren aan Brussel. Nou, daar is die dubbel in. Hij, hij, hij, hij zegt, ik wil geen vergezichten. Maar vervolgens heeft hij een beetje woordspelletjes. Want hij zegt, ja, soevereiniteit. Dus dat, dat, dat is dat, dat wij zeggenschap hebben over onze eigen nou ja, wetten en regels... en alles wat ermee samenhangt. Die dragen we niet over. Maar we gaan wel, was gisteren dan het mantra, bevoegdheden delen. Ja, ja kijk. Zo krijg je uh, uh, mensen op afstand. Hè? Ik bedoel, ik, ik word wel eens verweten eurofiel te zijn. Ja, bent uh, u ook hè? Dat ben ik ook. Ik, ja. ik, ik, ik zie de toekomst in Europa. Ik vind dat we daar vrede, veiligheid en welvaart... en al die andere zaken die belangrijk zijn ja. vandaan halen. En dat je daardoor bevoegdheden moet delen. Zeg, sterker nog, dat je verder moet gaan. En dat je ook politiek zaken samen moet delen. Um, maar... De Nederlandse regering hobbelt een beetje elke keer achter een punt aan. Rutte was eerst tegen de bankenunie. Nou, nu hebben we die bankenunie. Hij was nou, tegen die bankenunie zelf nog niet. Hè. We nee, oké, okay, maar het, het, het besluit is genomen. Ja. Uh, uh, ik denk dat je als leider... Uh, niet alleen de Nederlanders, maar de Europeaan moet meenemen. Ja. Niet alleen in een crisisaanpak, want die gaat ja. pijn doen. Maar ook in wat ligt daar vervolgens na. Ja. En waarmee maken we ons weerbaar voor, voor eventuele toekomstige crisis. Maar vooral, ja. waarmee zorgen we dat mensen aansluiting voelen bij dat Europees proces. En het gevoel hebben dat dat niet over ze heen komt. Maar wilt u dan dat Rutte vandaag tegen Van Rompuy zegt, ik steun jou op alle fronten. Namelijk politieke samenwerking, economische samenwerking en een bankenunie. Dat zou ik fantastisch vinden, maar als hij dat niet vindt... dan moet hij daar zijn eigen visie wat mij betreft tegenover zeggen, ja. zetten. Want wat, wat nu gebeurt, is dat hè, de critici zeggen... we worden Europa ingerobbeld. Daar ben ik het eerlijk gezegd mee eens. Want als je niet als... als Pro-Europeaan. En dat is Rutte ook. Net als ik. Laat zien wat je eigen agenda is. En die van mij die is helder. Ik ja. wil uiteindelijk naar een politieke unie. Ik wil er naartoe dat in Europa, in het parlement, dat daar wetten kunnen worden ingediend. Ik ja. vind dat die eurocommissarissen niet een soort technocraten moeten zijn, maar dat we die moeten kunnen kiezen, dat we ze weg als moeten ministers. kunnen sturen, juist. Juist, met andere woorden, in feite een soort van Verenigde Staten van Europa. Ja, dan zullen veel mensen weer uh, nu zich verslikken in hun koffie. Uh, maar als ze daarbij... Daar als, als ze daarbij... Nee, dat zou ik niet willen, de zorgkosten zijn al zo hoog. Nee, als je daarbij bedenkt... Nee, dat, dat, niet dat verslikken in die koffie. U wilt toch die Verenigde Staten van Europa? Met een gekozen president, met een goed functionerend parlement... Zeker, met... en loop ik niet voor weg, heer Kokkelman, maar dan wel graag dat in perspectief, wat houdt dat dan in? Dat ja. houdt namelijk in dat ja. al die lidstaten... Ja. over heel veel dingen gewoon nog zelf gaan. Ja. Maar dat je de uitdaging van de 21e eeuw... die ja. je met je 16 miljoenen niet meer kan oplossen... en dat is een economie, dat is een munt, dat zijn asielzoekersstromen... Ja. dat zijn klimaatveranderingen, ja. die deel je met anderen... en vervolgens ga je hier gewoon over al die zaken die je nationaal regelt... Ja. rond onderwijs, rond sociale zaken, en ga zo maar door. Nog even concreet naar twee punten. Uh, want uh, de kwijtschelding aan de Grieken van de School. Er uh, kwam aan de orde in het debat gisteren in de Tweede Kamer. Ja. Uh, iedereen voelt aan zijn klomp aan dat dat vroeg of laat zal gaan gebeuren. Bijna alle economen zijn het daarover eens. De, maar, premi ja. de premier wil druk op de Grieken houden. En je hoort als je goed naar hem luistert dat dat misschien wel zou kunnen gaan gebeuren. Maar dat hij het nu niet wil zeggen als pressiemiddel. Nee, en dat heeft hij een probleem mee. Want zijn minister van Financiën zegt het wel. Hè. Nee, hij sluit het niet uit. Ja, die zegt ik sluit het niet uit. En daar, dat durft Rutte alweer niet te zeggen. Want dan zegt hij dat is een als-dan-vraag. Ja. ja, ook hier geldt, neem mensen mee. Maar zegt u dan, scheldt die schuld... nu kwijt aan de Grieken? Nee, want die schuld... Uh, dat is alsof je dan het hele bedrag... wat zeg ik? De Grieken, en dat heeft... D66 vanaf het begin af aan gezegd, zullen ons geld kosten. Ja. Alleen Europa totaal levert ons meer op. Ja. Wil je de Grieken... die hele zware pakketten... nu uh, aan, aan hervormingen, aan bezuinigingen... voor een kiezen krijgen, waar dadelijk een hele generatie... het gevoel krijgt, ja. heb ik hier nog wel kansen. Wil je die gemotiveerd houden, ja. dan zegt... Zeg ik inderdaad, dan zou je moeten durven praten over het kwijtschelden van een deel. Ja. Om te zorgen. Hoe groot is dat deel? Nou ja, dat, daar moet over onderhandeld worden. Om te zorgen nee, u, dat. U, u verwijt de minister-president gebrek aan visie. en, uh, en het ge uh, geven van een stip aan de horizon. De, zoals dat dan in de politieke termijn. Het heet? deel wat ervoor zorgt dat er dat geconditioneerde kwijtschelding ervoor zorgt... dat ze perspectief hebben op dadelijk weer begrotingsoverschot. Ja. Daar, en wat, wat dat deel precies moet zijn, daar moet je scherp op zijn. Maar je kan niet alleen met een stok slaan. Ja. Je zal ook een, een, iets voor moeten houden ja. om die Grieken... Uh, en we praten maar elke keer over de Grieken. Daar zit een stelletje corrupte politici, dat moeten we aanpakken. Ja. Maar er zit ook een hele bevolking, met name jongeren... die, die, zwaar, in problemen die zwaar in de problemen zitten. En dat kunnen we ons simpelweg niet die veroorloven. Nee. Goed. Het laatste punt over Europa is uh, de 3%-norm. Wij mogen een maximaal begrotingstekort hebben van 3%. Die cijfers van de Nederlandse Bank, die van de week bekend uh, werden... die uh, geven aan dat we daar uh, buiten vallen. Ja. Vindt u nou dat er extra bezuinigd moet worden, ja of nee? Ik vind dat we ons moeten houden aan begrotingsafspraken. Dus extra bezuinigen. Dat betekent dat je uh, teruggaat naar die 3 En ik verwacht van de regering dat ze met plannen komt. Dus extra bezuinigen? Dat betekent hervormen, bezuinigen. Uh, dat betekent dat hele pakket waar we nu een paar keer mee bezig zijn geweest. Ik wil graag van de ja. regering horen met welke plannen ze komen. En wat ik jammer vind, ja. toen dat gisteren in datzelfde debat aan marge aan, ter sprake kwam. Ja. Dat ook daarvan werd gezegd, daar gaan we in april over praten. Ik ja. vind dat geen sterke positie. Want maar ik ja. Vind, en wel, als je hoort de geluid uit het bedrijfsleven hoort... die zegt, ga alsjeblieft niet bezuinigen. Laat het even, timmer de begroting van 2013 verder dicht. Daar hebt u ja. zelf ook nog aan de wieg van gestaan... zelfs Zeker. met dat Coenhoes akkoord. Laat het daar even bij. En zie dan in de loop van 2013 gewoon weer eens verder. Dat is een school... En ik hoor graag van het kabinet uh, in welke economische school zij zich bevinden. En Vorige u zegt kabinetten. 3% is 3% en daar wil ik dat de premier zich aan houdt? Ik zeg 3% is 3% en je moet met goede redenen komen om daarvan af te wijken. Laatste vraag heel kort. U gaat zo naar de commissie stiekem, uh, zoals die heet. De, de Kamercommissie die toezicht houdt op de veiligheidsdiensten. Gaat u daar proberen te voorkomen dat er voor 70 miljoen euro wordt bezuinigd op de IVD? U bent wel geïnformeerd, maar over die commissie, nog wanneer die plaatsvindt, nog uh, wat daar besproken wordt, uh, doen fractievoorzitters. Mededelingen. Dan ga ik u in algemene zin vragen. Gaat u proberen om te voorkomen dat er 70 miljoen gaan zal worden bezuinigd op de IVD? Mijn fractie is heel erg kritisch op uh, het wat onbezonnen idee... om eerst de buitenlandtak van de IVD af te schaffen. Ja. Uh, vervolgens is het bedrag blijven staan... maar ja. is het uh, idee om het elders binnen de IVD te halen. De IVD is heel snel gegroeid de afgelopen tien jaar. Ja. Dus uh, dat daar misschien iets weer in teruggedrongen kan worden... daar wil ik graag naar luisteren. Maar niet 70 miljoen? Maar of dit bedrag zo dadelijk uh, verantwoord is, dat hoor ik heel graag. Uh, en ik hoor het graag met u in het openbaar. Ja, maar ik zou toch graag in het openbaar dan uw opvatting horen. Nou ja, dat, dat ik zeg dat ik dit een hele straffe... Deze bezuiniging had ik niet in mijn verkiezingsprogramma staan. Dus nee. ik kan heel makkelijk zeggen dat ik daar niet voor ben. Alexander Pechtold, fractieleider van D66. Waar was die uh, commissie stiekem ook alweer in hoe laat? Uh, ik heb mijn agenda niet bij <laughs> meer, kokkelman. Ik ga eens kijken wat ik zo dadelijk ga doen. Ik dank u zeer. Fijne dag. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Ophef over een foto van geen stijl. Daarop is te zien dat een bedrijf automobilisten... via een bord langs de weg wijst op een flitsapparaat, uh, flitsapparaat in die straat. En nou is de vraag... mag je andere automobilisten waarschuwen voor controles van de politie? Frans Zuiderhoek, woordvoerder van het Korps Landelijke Politiediensten... heeft het antwoord. Particulieren die mogen een snelheidscontrole mogen ze melden. Uh, dat gebeurt wel eens uh, door middel van een uh, bord... Uh, Zo'n bord hebben we een tijdje terug een keer aangetroffen langs de Ode snelweg En dat was voor onze inspiratie uh, om zo'nzelfde bord uh, neer te zetten op trajecten... waar wij uh, veelvuldig uh, snelheidscontroles uh, uitvoeren. Het bord staat nog steeds uh, hier bij ons in de kelder van, uh, van die particulier. Daarnaast uh, kondigt de politie uh, regelmatig uh, zelf snelheidscontroles aan. Daar kunnen uh, automobilisten kunnen daarop anticiperen en hun snelheid uh, aanpassen... op dat uh, betreffende weggedeelte. Maar sommigen die uh, horen dan ook op de radio heel veel... Uh, snelheidscontroles aangekondigd. En die denken dan van, nou weet je wat, ik, uh, ik ga helemaal niet meer te hard rijden... want er zijn zoveel uh, controles. En daar is het ons uiteindelijk om te doen... dat uh, iedereen zich aan de snelheid uh, houdt. Scheelt een hoop uh, ongevallen. En voor de uh, automobilisten scheelt dat een hoop uh, bekeuringen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedemorgen goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Eindhoven. En in de lichtstad is Niels de Jager. Ook ik heb er één... Zo'n uh, smartphone, handig voor de mail, surfen, zelfs uh, Facebooken, maar het kan ook op een andere manier nuttig zijn. Ja, absoluut. Je kunt de telefoon ook gebruiken om je te helpen als er huiselijk geweld in je relatie is. Huiselijk geweld aanpakken met een app op de smartphone, daar gaan we het over hebben. Maria Spijkers van het steunpunt Huiselijk Geweld, Eindhoven, De Kempen. Het gaat om de Time Out app, zoals die heet. Hoe, hoe werkt dat? Nou, die, het is een app die speelt op twee telefoons en hij is gemaakt voor mensen die in een relatie zitten waar geweld is, waar ruzies escaleren. Uh, je installeert hem dan op alle tweede telefoons en die app die helpt je dan om uit elkaar te gaan als de ruzie echt oploopt en je er samen even niet meer uitkomt. En hoe weet zo'n telefoon dat de ruzie oploopt? In de telefoon zitten allerlei sensoren en telefoons die, die weten wat het normale geluidsniveau in jouw omgeving is. Uh, nou, wat zo'n telefoon dan doet, die, die gaat dat langere tijd meten. En op het moment dat dan het uh, geluidsniveau behoorlijk omhoog gaat... als je bij elkaar bent, dan zegt de telefoon... Hey, wordt het niet even tijd om uit elkaar te gaan? Zou je niet even een time-out willen nemen? Oké, okay. Nou, la laten we het gewoon even testen. Uh, valt het niet persoonlijk op, maar ik, ik, ik ga even een potje schelden. Ja, en nou ben ik het zat. Hou je mond! Nou, eens kijken of hij uh, wat doet. Kijk, daar komt een bericht binnen. De time-out is begonnen. Ga nu strijken, zodat je weer rustig kan worden. Dat is mijn opdracht. Ja, en, en dat helpt. Nou ja, dat heb je zelf uh, van tevoren verzonnen. Dat, dat is iets wat jou uh, rustig maakt. De, de, en dat is voor iedereen persoonlijk. En dat is het leuke van deze app. Je kan zelf van tevoren verzinnen. Waar word ik nou rustig van? En welke activiteit ga ik ondernemen? Om te zorgen dat ik niet in die emotie van die ruzie uh, blijf zitten. En voor de een is dat strijken. Voor de ander is dat een stukje gaan hardlopen. Uh, voor de derde is dat de wasvouwen. Dat is voor iedereen heel erg persoonlijk. Nou, nou kan ik me voorstellen, in het vuur van de strijd, je, je hebt ruzie, uh, daar zit vast ook uh, allemaal frustratie achter. Je ziet die app die zegt van ga strijken, dat je denkt van ja, uh, stikt er maar in, ik, uh, ik, ik ga lekker door met die ruzie. Ja, maar je moet je, moet je realiseren, die app die gebruiken we als mensen die in een relatie zitten, die heel vaak ruzie hebben en daar niet meer uitkomen uh, door er samen rustig over te praten... Die kiezen ervoor om wel samen in die relatie uh, verder te gaan. En die kiezen er ook echt heel erg bewust voor om daar een hulpmiddel bij in te zetten. Die hebben hier vooraf afspraken over gemaakt en die staan eigenlijk hier helemaal achter. Ja, precies. Want uh, de, uh, kijk, de, iedereen heeft wel eens ruzie. En de meeste mensen lukt het gelukkig om daar samen weer leuk over te praten. Maar als er geweld in een relatie zit, dan ga je daarover op een, uh, op een zeker moment. Dan, dan lukt dat gewoon niet meer en dan kan zo'n hulpmiddel... Even extra uh, je ondersteunen om wel uit elkaar te gaan en wel weer tot rust uh, te komen. Deze Time Out app tegen uh, huiselijk geweld wordt al een tijdje mee geëxperimenteerd. Wat zijn de ervaringen? Uh, de, wat, we hebben hem uh, op dit moment vooral uitgetest uh, met professionals en hun eigen partners. Uh, we hebben vast ook wel eens ruzie. Wij hebben vast ook wel eens ruzie natuurlijk. En uh, wat, wat we daarin hebben gemerkt is dat het je heel erg helpt om, uh, om letterlijk afstand van elkaar te nemen en na te denken over hoe voel ik me nou. En wat nou als uh, die instructies van ga de hond uitlaten, ga, ga strijken, ga de was vouwen, als dat niet werkt? Wat, wat dan? Nou het mooiste van de app vind ik dat je van tevoren uh, zelf kunt bedenken van wie in mijn omgeving ken ik nou. Uh, waar ik hier uh, mee zou willen praten als bij mij de emoties te hoog oplopen. En dat wordt dan je contactpersoon. Dus als de time-out niet werkt, als je niet goed genoeg uit elkaar gaat... of als je te boos blijft, dan belt de time-out uh, automatisch jouw contactpersoon. Oké. Okay. En uh, ja, laten we eens kijken dat, dat we nu... Stel, we zouden nu te lang bij elkaar blijven. Hoe, hoe gaat dat dan? Nou, dat gaat, we kunnen met twee drukken op de knop, maar dit gaat normaal gesproken automatisch. Dat gaat normaal gesproken automatisch. Dan krijgt uh, jouw contactpersoon die krijgt het telefoontje en die, die hoort dan... Nou, maar dan komt het telefoontje al binnen. Nou, op die manier gaat het Dus ja, aanpak van huiselijk geweld gaat dus ook uh, ja, met z'n tijd mee. Via de smartphone. Absoluut. De bijdrage was dat van Niels de Jager. <telling> Straks toptennisser stopt vermogen in ezelkaas. Maar eerst. 3, 2, 1. go. Deze dag. 1966. Nou, we hebben daar echt jaren naar uitgekeken. En nu zijn we eindelijk ver. We hoorden de, hoorde de oud-burgemeester van Amsterdam, Gijs van Hal... toen de eerste paal in de grond werd geslagen van de nieuwe wijk de Bijlmermeer. Op 13 september 1966, deze dag, was dat dus. Bewoner en oprichter van het Bijlmermuseum, Henno Eggenkamp, kijkt terug op een plezierige leven in de Bijlmer. Amsterdam, Bijlmermeer. Stad gebouwd voor de toekomst. Zo werd het genoemd door de Amsterdamse gemeente, als ja, stad van de toekomst. Maar de grootste woningen, de grootste woningen voor de arbeiders of wat er boven kwam. Met de meeste faciliteiten ever. En het grootste groene, het meest veilig, met de mooiste parkeergarages enzovoort. Nee, dit was helemaal toppie die bij Nu nog, dun bevolkt, straks de woonplaats van duizenden gezinnen. Romantische hoekjes als dit zullen gaan verdwijnen. En in de plaats hiervoor zal een woongebied komen, gebouwd volgens de meest moderne stedenbouwkundige inzichten. Een begin is bijvoorbeeld reeds gemaakt met de bouw van verhoogde autowegen met tientallen viaducten. Ik kwam er wonen omdat ik door de gemeente Amsterdam uit een woning werd geschot die ik illegaal betrokken had. En toen zei een vriend van mij, nou ik heb een woning in de, in de berm, in de berm, zei er niet op, maar dan gaan we toen niet wonen. En toen liep ik een woning in de Haarbuurt, wat hij ging huren, maar dan kon ik het eventueel van hem onderhuren. Nou, dat vond ik een te ingewikkelde constructie. Ik heb mijn inkomen vervalst en ik heb dus een vierkamerwoning gekregen. Het voordeel was dat het uh, brak met alles wat je in zo'n stad gewend was. En je was af van die zijkburen die je... Ik heb nog in de Rivierenbuurt gewoond uit Hongstraat en uh, nog zo'n straat. Het komt van nu een gekwek en van al die buren... wat je deed en wat je niet deed wat je wel mocht en wat je niet mocht. Die is overal zo'n uh, idee van normen en waarden in de hele stad, vond ik. En dat had je in de Bijlmo dus allemaal niet. De Bijlmo was nieuw, de Bijlmo waren totaal nieuwe mensen... Iedereen werd bij elkaar gedreven, dat vond ik ook een groot voordeel. Dat je het niet meer voor het uitkiezen had, en dat het gewoon je opgedrongen werd. Je kwam gewoon in de Bijlmer te wonen tussen volstrekt vreemde, Niks keuze maken. En er waren niet van die ellendige straten waarbij je bij elkaar naar binnen kon kijken... naar binnen kon gluren en over elkaar kon kleppen. En dat er dus die, uh, de derde wereld de Nederland binnenwandelde, onder andere in de Bijlame meer. Ja, er waren natuurlijk veel van die uh, Surinaamse jongetjes, deden dat meestal. Die natuurlijk, uh, ja, naar Nederland waren geflikkerd. Zoals dus later Antilliaanse jongetjes, zonder inkomen. En ja, die moesten dus uh, aan de roof. Maar in ieder geval, ik heb zes inbraken, één mes op mijn keel. En uh, dan hadden we nog uh, daaroverheen natuurlijk de aanrandingen en de verkrachtingen. En of het nou helemaal heel erg is voor iedereen, dat weet ik niet. Ik heb wel een paar dingen meegemaakt, ik vond het allemaal niet zo erg, maar iedereen reageerde daar totaal anders op. Want het heeft te maken met je verwachtingen en met wat je van het leven wil en waar je bang voor bent. Maar ik houd dus van het oude idee van de Bijlmermeer, die hardhandig is en uh, die veel van je vraagt. En dan kun je in meegaan of je kan hem proberen te onderwerpen. Nou, dat vind ik leuk. En dan echt kamp. Op zijn plezierige leven keek hij terug in de Belmer, die de eerste paal zag, 13 december 1966. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Snel door nu naar uh, Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld uh, als uh, uh, tennisser... heeft de hele jaarproductie van de duurste kaas ter wereld opgekocht. De bedoeling is dat die kaas, omgerekend zo'n 1000 dollar per kilo... wordt geserveerd in de exclusieve restaurants van deze tennisser. Mitra Nazar, onze correspondent in Servië. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat moet dan wel een hele lekkere kaas zijn. Ja, nou, dat zou je denken. Het is vooral een hele dure kaas, hè. 1000 euro per kilo. Uh, ik heb hem nog niet geproefd, maar ik hoop hem uh, toch, toch een keertje te mogen... ervan de, de, te mogen genieten. Uh, het is een, een hele bijzondere soort kaas uit Servië. Die wordt hier gemaakt en hij wordt uh, poele genoemd. Dat, ja. is, dat is de naam. Uh, van dus ezelmelk, hè? Ja, gemaakt van ezelmelk. En het uh, is dus een beetje witte, kruimelige kaas... En hij schijnt qua smaak wat weg te hebben van uh, manchego, de Spaanse kaassoort. Ja. Um, maar het meest bijzondere is dus dat hij zo extreem duur is. En dat komt omdat het uh, nogal bewerkelijk is om een... Uh, ...ezel te melken. Uh, er is één boerderij in Servië die deze kaas maakt. Ja. En dat schijnt ook de, de enige plek ter wereld te zijn waar die kaas wordt geproduceerd. En daar zijn 130 ezels. Die moeten elke dag drie keer met de hand worden gemolken. Ja. En uh, voor, uh, voor één kilo van die kaas is 25 liter verse melk nodig. Dus je kunt je voorstellen dat is nogal uh, arbeidsintensief. Ja, en één klein en stukje kaasvoort... dat je dan bij de ZER krijgt kost geloof ik 50 dollar dan, hè? Ja, nou ja, ik heb even gebeld met, uh, met een van die restaurants die hij hier in Belgrado heeft. En, en ze hebben inmiddels een stukje, een stukje binnengekregen. En uh, ja, die gaan ze dus verkopen voor 50 euro. 50 uh, maar euro. dat is een heel klein stukje, ja. Maar hij staat nu nog als showmodel in het restaurant met een uh, gouden strik eromheen. en. Uh, nou ja, volgens de manager daar stinkt die kaas uh, ook behoorlijk. Dus ze, zijn er, ze, ze weten daar nog niet zo goed wat ze ervan moeten denken. Nou heeft deze Djokovic zich eerder wel eens uh, tamelijk nationalistisch uitgelaten. Met name ook over Kosovo, waar zijn ouders vandaan komen. Uh, onderdeel ja. van Servië moet dat blijven in zijn ogen. Uh, heeft, heeft dat nationalistische trekje ook nog iets te maken met deze kaas? Nou, het is een echt servisch product, hè. En Djokovic staat erom bekend om zijn thuisland uh, een beetje te willen promoten in de wereld. Dus dat heeft er ongetwijfeld mee te maken. Hij heeft een keer gezegd uh, dat, hij, dat hij zo hard heeft gewerkt om de top te bereiken. Uh, omdat hij koste wat kost, wil bewijzen dat er ook goede Serviërs zijn. Want Servië heeft nogal een, ja. een imagoprobleem sinds die oorlog hier in de jaren negentig. En ja, die kritiek over, over Kosovo en zijn uitlatingen daar, ja, die, die, die, die, die krijgt hij. En uh, hij... Uh, ik moet het hierbij laten, Bietra. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Morgen in... Vrijdagmiddag live.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 Dit is Radio 1.